1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Als het aan de directeur van het Nederlandse Wereld Natuurfonds ligt... is de Spaanse koning geen erevoorzitter meer van de organisatie. Dat zei hij in het NOS Radio 1-programma met het oog op morgen. Koning Juan Carlos is erevoorzitter van het Spaanse WNF... maar bleek afgelopen week op olifantenjacht te zijn in Botswana. Dat kwam aan het licht toen de koning op safari zijn heup brak.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 Ook het tweede uur zijn we in gesprek met de acteur Bert Luppes. Een van de drie spelers in Drie Monniken. productie die morgen zijn eerste try-out beleeft in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Een co-productie van jeugdtheater Artemis, dat eigenlijk theater maakt voor iedereen. En de Veenfabriek um, van Paul Koek uit Leiden. En die maken altijd muziektheater, dus daar vloeien een heleboel verschillende... Um, instellingen bij elkaar. Drie acteurs, Tietes Smuiselaar, Paul Koek en Bert Luppes, die te gast is. En de eerste vraag van de luisteraar, die even belde om te vragen... of je, Bert, wel eens meedoet aan hoorspelen. En of je wel eens uh, luisterboeken inspreekt. Ja, zeker. Je hebt net uh, een stukje van het bureau. Uh, ja, de herhaling van het bureau. Uh, ja, nou, daar, daar zit ik in. Nou, niet in deze, in aflevering, dit, ja. de, in deze aflevering. Maar ik heb uh, een aantal stemmen daarvan uh, mogen doen. Wat speelde je? Ik, heb, ik weet dat echt niet meer. <laughs> nee, dat is al best lang geleden hoor. Dat ja, is, denk ik is al vijf jaar. Ja, toen vier wij vijfijnen. begonnen met Casaluna. toen werd ook de eerste keer uh, het bureau uitgezonden. Dus de eerste seizoen is acht of negen jaar geleden. Oh, dat is al lang al, ja. ja. En uh, de, de opvolger, uh, Bommel, ja. daar heb ik ook he daar heel veel stemmen ja. gedaan. En zijn dat dan stemmen of stemmetjes? Ja, dat zijn stemmen, stemmetjes. Dat zijn uh, niet de... Echte grote terugkerende figuren. Ja. Maar uh, ik, ik heb En dan... voel je daar dan uh, niet te min voor? Nee, Omdat dat is het, fantastisch. Om dat soort dingen te doen? Nee, dat is zo leuk om te doen. Ja, ja nee. Waarom zou dat? Uh... Ja, dat je graag grote dragende rollen speelt, die liefst mm. vijf uur duren. Ja, dat dus is wel, wel een zo. Een paar stinnetjes moet je even naar de studio komen. Nee, ja, dat is wel zo. Maar dat ik dat, dat graag doe: grote dragende rollen spelen die uh, minstens vijf uur duren. Maar ja. dit is echt ontzettend leuk om te doen. Ja? En een luisterboek, het laatste luisterboek. Ik heb niet zoveel luisterboeken ingesproken. Maar ik heb het laatste luisterboek... Waar... Oh, nou, dat is een hoorspel, dat was trouwens geen luisterboek. Dat was uh, De Nederlandse Maagd. De, uh, de Nederlandse Maagd? Ja. Wat is ja, van, uh, van, uh, van, van Van de Moor. Oké. Okay. Ja. Uh, maar dat was meer een hoorspel. Maar echt een luisterboek waar ik alleen een heel verhaal vertel... dat is nog nooit gebeurd. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Hoor. Zou je dat willen doen? Ja, ja. Nee, ik, ik zou eigenlijk veel meer met mijn stem willen doen. Een aantal mensen zeggen dat ook eens, uh, Maar dan moet ik me inschrijven in een castingbureau voor stemmen. En ik, heb je nooit gedaan? Dat heb ik nooit gedaan. Ja, castingbureaus, daar heb ik... Uh, <lacht> Trouwens, uh, heel veel moeite mee. Niet zozeer met, die bu met bureaus, maar ik kan. Ik ben gewoon niet goed in casten. Ik ben in een, een, een auditie doen. Nee, dat, nee, dat wat kan. gebeurt er dan met je? Ja, dat, dat moet allemaal te snel. Ja. Ik ben niet snel. Ik ben gewoon heel langzaam als acteur. En dat wil ik ook zijn... Ik wil niet het snel kunnen doen. Er zijn mensen die, daar, daar kan ik ook wel jaloers op zijn hoor. Als, als acteurs meteen iets neer kunnen zetten. en dan hebben ze meteen uh, de, de juiste, uh, het juiste stemmetje. of uh, de juiste ideeën over een rol. Nou, dat heb ik helemaal niet. Daarom vind ik het zo heerlijk om te repeteren. Gemiddeld repeteer je aan een stuk zeg maar acht weken. Nou, mm. dat vind ik ideaal. Het is een soort echt een groeiproces. Nou ja, voor mij, is het, voor mij is het een groeiproces. Ik geef ook wel eens les. Het is te ja. weinig hoor, vind ik. Uh, maar als ik les geef aan de toneelschool, is dat dan meestal. Ja, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je de student zegt: doe het maar fout. Ja. De, ga, ga niet meteen laten zien hoe het moet. Ja. Want, dat je het wel kan. Dat je het wel kan. Nee, laat maar zien dat je het nog niet weet en nog niks weet over die rol. En dat je het gaat uitproberen. Ga maar een aantal weken uitproberen wat die rol voor jou betekent... en maar, hoe we daar vorm gaan geven. Dan kom je op plekken waar je anders nooit uh, van had kunnen dromen... dat je, dat je het zou, zou vinden. Ja, dus misschien, misschien met drie monniken ook wel zo. Ja, een nee. klem zitten, eigenlijk niet weten hoe je het moet doen... leidt misschien wel, verrassenderwijs... tot een verbeelding die nog veel mooier is. Dat vind ik wel. En ik, ik, ik ben daarom ook nooit zo geschikt voor televisie en film... Behalve als het grote rollen zijn, <laughs> sprak hij bescheiden. Nee, maar dat, dat, zonder gekheid ja. is een grote rol op, op televisie... dan vind ik fijner om te doen. Omdat je dan weer dat, dat, dat wat je zo fijn vindt aan theater... die rust en die tijd die je ervoor kan nemen... in een grote rol voor televisie kom je daar ook wel ja, aan. Terwijl de dingen die ik vaak heb moeten doen... of doe op televisie en film... Ja, die zijn wat sneller. En dan, hmm. dat, moet, dat moet dan ineens staan. en Daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ja. Um, nou, er is, is een um, eerste luisteraar... die misschien wel even, even iets aan je wil vragen. Ria, goedenacht. Hoi. Hallo. Hoi. Vertel eens. Spreek ik nu met Bert? Nee, ja, die is er ook. We zijn er allebei. Zo. Nou, wat ik. Uh, nou, het is niet zo zie je meteen een vraag. Maar ik voel me heel erg verbonden ineens. Ik hoorde het programma. Ja. Sowieso uh, de titel: De drie monniken. Uh, wat ik uh, wil vertellen is dat ik uh, een dochter ben van een monnik die uitgetreden is. En mijn vader die heeft. Uh, Geleefd in het klooster uh, in uh, Zwitserland. Of uh, in Frankrijk bij uh, de Kartuizers. En de film is Into Increet Silence. Zit hij uh, daar ook in, in die film? Nee, okay. nee, dat niet. Maar ik ben wel uh, een jaar geleden ben ik bij Thewissen geweest. En Thewissen is de, de abt van uh, de Kartuizers all over the world. En ik heb hem gesproken en ik heb van hem ook de papieren gekregen dat mijn vader daar geleefd heeft. En hij heeft mij ook hele intieme dingen verteld uh, die zijn vrienden waren. En uh, hoe lang hij daar geleefd heeft en, uh, enzovoort. Um, nou, Ik ben uh, een oudste van uh, uit een gezin van negen kinderen... Mijn vader is toen uitgetreden. Maar wacht even, want uh, daarna heeft hij die kinderen gekregen? Nadat hij Mijn was vader uit... is uitgetreden ja? uit, de, uit dat klooster. En uh, ik ben de oudste van uh, negen kinderen. En uh, de combi, tenminste, zo voelt het dan een beetje voor mij. En ja. daarom uh, vond ik het zo, uh, zo bijzonder, dit uh, programma. Omdat ik uh, uiteindelijk na heel veel omzwervingen... Uh, ook zelf theater maak en ik uh, dacht, jeetje zeg, over, uh, over, de, over dit thema, een theaterstuk. En ik hoorde Bert en dacht ik, oh, er gingen honderdduizend gedachten door me heen. En, uh, en ook uh, herkenning, uh, zo, sowieso op theaterniveau. En ik was ook wel erg benieuwd naar, uh, hij speelt in dit stuk... En wat heeft het hem gedaan? En wat zijn zijn ideeën? En uh, ik dacht, nou ja, misschien is het leuk om uh, een keer met hem van gedachten te wisselen. <laughs> uh, je maakt hier over het theaterstuk, terwijl ik zelf een kind ben ja. van uh, een, uh, een monnik die uitgetreden is. Ja. Heb je ooit met je vader daarover gesproken? Ik bedoel... ja over hoe dat dan was, want he, Bert speelt eigenlijk een monnik... die ja. op het punt staat van uittreden. En ja. hoe het voor hem geweest, ah, sowieso, ja. waarom die beslissing genomen... en wat er dan vervolgens met hem gebeurd is eigenlijk. Ja, ja dat, uh, yeah. heb je ja. Daar met, heb je daar met hem over gesproken? Ja, ik, uh, ik, uh, mijn vader is, uh, ik was uh, 21 dat mijn vader uh, verongelukte... Maar ik uh, heb met hem uh, daarover gesproken. Maar misschien nog wel het meest ook met mijn moeder oh ja. daarover. Wat het voor hem betekende. En uh, hij heeft het ook wel heel erg uh, uh, moeilijk gehad. En dat weet ik ook. Want je kunt je voorstellen dat als iemand uh, voor de Tweede Wereldoorlog uit, uh, uit zo'n klooster uittreedt. In een dorp. Nou ja, dat uh, was natuurlijk toch een schande. Ja. Voor, uh, voor, uh, voor heel, heel, heel de omgeving. De familie, de buurt, uh, de dorpen ja. waarin hij leefde. En al die processen die hij ook heeft doorgemaakt. Daar hebben we het ook uh, samen over gehad. Zo. En ik ook heel veel met mijn moeder. Zo. Maar dat is misschien wel niet... Uh, nee, dat zou ik misschien niet nu zo hier... Nee. De, over de radio willen vertellen, kan ik me maar ik heb wel uh, als theatraal thema. Heb ik wel voor mezelf, ook uh, speelde ik wel met de gedachten. Uh, zeker als je kijkt naar de, naar de kerk van nu, de Katholieke kerk. Denk, jeetje, wat gebeurt er toch allemaal? Hm. En, uh, en wat is de waarde? Want dat is voor mij dan de essentie. Wat is de waarde? Uh, dat mensen zo'n leven leiden uh, uh, om te willen bidden en in stilte te leven... Om, om iets te kunnen betekenen voor de wereld van nu. Bert? Ja, het is... Uh... Dank je. En dat is ook wel heel erg vaak mijn gedachte geweest van... Hoe, hoe, hoe kun je dat theatraal neerzetten? Wat kun je daarmee? En dan denk ik verdorie. Ik, ik heb vanavond had ik toneelrepetitie. Want ik ben met de productie bezig. Met uh, mensen, werkers uit de gezondheidszorg. Een productie neerzetten. Dus ik was een beetje laat thuis. Dan denk ik denk, oh ja, even bijkomen. En uh, nou ja, dan heb ik even de Radio in Carcelona. Luister ik dan nog wel. Heel goed. Veel. En ik uh, denk. Jeetjes, ja. <laughs> dat is nou ja, precies ik. wat ik had willen doen. Ja. Zeg Bert, nog die vraag die Ria nu eigenlijk stelt: van, wat is nou de waarde, wat is nou toch, want daar ben je ook mee geconfronteerd. Het is aan de ene kant prachtig, de overgave aan God, waar je dan zelf geen voorstelling van hebt. Ja. Maar wat is de waarde van zo'n soort leven? Ja, afgesloten. Ja. Ja. Nou, wat is nou de waarde? Het is ook heel moeilijk te benoemen. Maar het feit dat we dat al willen benoemen, ja. vind ik al dat ik denk, misschien moet je dat wel niet doen. Dat is de wereld van de economie of ja. zo. Ja. En, ja. en dan, ga, ik, ik, ik wil niet meteen die link naar kunst leggen... Nee. Maar nou, doe maar wel. Daar da, da, <laughs> da, da, da worden wij als kunstenaars ook de hele tijd mee geconfronteerd. Wat is nou de waarde ja, ja. van kunst? Ja, Wat is. is nou uh, het nut daarvan? Maar het feit dat het er is... dat er dus heel veel mensen daar een bepaald uh, gedachte of gevoel over hebben... dat is al heel veel waard. Het feit dat er dus mensen zijn... die op een andere manier denken over het leven. Andere manier in het leven staan... dan wij die uh, ons helemaal overgeven aan de econom economische belangen... en alles uh, langs de economische meetlat moeten leggen. Ja, absoluut. En dit is heel prettig dat er dit soort mensen... Monniken dus zijn. Maar ja, die monniken die zijn er dus bijna niet meer. Want daar ga, het zijn de drie monniken, ja. want het zijn de drie laatste monniken. In de Achelse Kluis waar jij geweest bent, ja. eh, nee, zijn ben, er nog uh, zeven. Nee, ik ben, uh, ik ben dus uh, bij de Kartuizers geweest. Ja? Bij de Kartuizers. Waar Dat... gezwegen wordt, hè? Waar echt gezwegen ja, wordt. Ja, precies. En uh, daar zit op dit moment, is dus de abt van de Kartuizers. Dus uh, waar ook die film over gemaakt is. Into Great ik, Silence, ja. Yeah. Ja, en uh, uh, ik heb die film dus, uh, nou, die heb ik dan. Yeah. En toen heb ik uh, een, uh, uh, toen ben ik naar Frankrijk gegaan. Want ik dacht, oh, want mijn vader, die, uh, die leeft dus uh, al heel lang niet meer. Want ik was 21 dat hij verongelukte. Ja. Yeah. En, uh, nou, ik wist natuurlijk wel dat wij daar niet, hij kon er daar niet naar binnen. Nee, dat klopt. Het is klopt. ook verboden voor vrouwen. Ja, hm. je had het wel gewild. Je had eigenlijk. Ja, die had wel echt naar ja, binnen gewild. Ja, we hadden. En wij als zussen. Ik had met één zus, een zei ik wel. Ik zeg: Nou, weet je wat? We gaan ons vermommen. We bieden <lacht> ons helemaal. Nou ja, Allah. Ja. En dan gaan we heen. En dan ja. korte haren. En dan gaan we zeggen: Ja, doen we gewoon niet of we mannen zijn. Ja. Maar goed. Maar, dat was natuurlijk een fantasietje als jong volwassene. Ja. Hey? Mag maar maar, ik wel even vragen? Ik ja. weer, wacht even, Ria. Ben wil wat vragen. Anna, wat? Ben wil wat vragen. De, de, de rol die ik speel in het toneelstuk... dat is wat Lex net ook een beetje zei... die ja. staat op het punt om uit te treden. Die heeft, die, die heeft hele grote twijfels. Ja. Is daar moed voor nodig om ja. uit te treden? Ja, absoluut. Mijn vader is... Uh, mijn vader is uh, uitgetreden. Uh, uh, de reden om uit te treden was voor hem uiteindelijk... dat zijn twijfel werd zo groot... Um, in de zin van... ik, uh, ik kan hier wel uh, een, een verbond met God aangaan... en, uh, en, uh, en, uh, en werken en bidden... en... Uh, en Vader studeerde ook. En vertaalde heel veel boeken uit. ook Uit het Latijn en het Frans. Voor de wereld. Maar op een gegeven moment... kreeg hij toch het gevoel... Uh, dat hij tekort kwam. Hm. En dat was op een gegeven moment voor hem... het moment om toch uit te treden. Ja. Toen is hij in zwerftocht gegaan. En uiteindelijk... Uh, dan heb je het Tweede Vaticaans Concilie. Dan wil Rome wil dus uh, toch wat meer tegemoet komen, als het ware, om het een beetje populair te zeggen, aan de mensen. Dus zij schaffen dan ook het Latijn af in de kerkdienst, om dichter bij het volk te komen staan. En eigenlijk, zou ik het wel ervaren, mijn vader was natuurlijk uitgetreden en dat met als doel... ik wil dichter bij mensen staan. Hmm. En op dat moment lag voor hem natuurlijk de weg vrij... en heeft hij ook heel veel um, zich ingezet voor de mensheid. Maar nou, ja. toen was er natuurlijk niet een pastoraal werker... of uh, je was of priester of je was niks. Ja. Dus dat is wel een hele moeilijke periode voor hem geweest. Ja. Ria, ik ga, je daar, ik ga je daar even onderbreken. Um, want ik wil ook nog graag andere mensen aan het woord oh ja, laten. Ja, Het is wel een heel bijzonder verhaal. Dus uh, nou, ga, ga naar die voorstelling kijken. Drie monniken. Dat lijkt ja. mij wel echt iets wat jij moet zien. Ja, oké. Dank je wel. En ik kreeg ook al van Eddie een berichtje via e-mail. Er bestaat een prachtige videoband die gaat over het leven van de monniken. Uh, die gaat over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. Geen muziek, behalve de liederen in het klooster. Geen interviews, geen commentaar. Het veranderen van de tijd, de seizoenen... en de steeds terugkerende elementen van de dag, van het gebed. Een film die bijna een klooster wordt in plaats van er één weer te geven. Een film van uh, Philips Groning over bewustzijn, absolute aanwezigheid... over mannen die hun leven hebben gewijd aan God in de allerpuurste vorm... Fijn, dat zijn dus. Dat is dus die film Into Great Silence, die jij ook hebt gezien. zeker. Dat is een fascinerende film. Ja, ook. fascinerend. En het is natuurlijk een, De enige keer dat ze in zo'n in die gemeenschap van zwijgende mannen zijn binnengedrongen met camera's. Ja, En, en daar is een, een jarenlang proces aan vooraf gegaan. Hè. Ja. Dat, dat is, dat, ik geloof dat, dat, dat jaren. Die, die vraag lag er al jaren. Ja. En dat de abt toen zei van. Uh, ik, eh, ik, ik neem wel contact op als het zover is. Dus die, die, die man heeft ook die documentaire maken... Of die film maken, hebben jaren moeten wachten. En dat is ook typisch iets voor, ja, ja. niet van onze tijd. Nee. Maar ja. we zeggen natuurlijk nu wel heel snel... de kloosters lopen leeg. Ja. Maar kloosters lopen niet helemaal leeg... Dus, dus er wordt natuurlijk wel een hele uh, uh, vaak ook een nieuwe zingeving aangegeven aan de, aan, aan de kloosters. Er zijn toch vrij veel leken die ja. uh, kloosters bezoeken voor een aantal dagen. Of studenten die, uh, uh, die mm. daar uh, willen studeren, of wat dan ook, natuurlijk. Maar nou, toen ik in de Achterse kluis was in de zomer, vorige zomer geloof ik alweer. Toen had ik wel het gevoel: dit zijn de laatste. Er waren nog zeven mannen, ja. over, de ja, over de zeventig. Het onderhoud van zo'n gigantisch, overigens briljant mooi gelegen eh, klooster... met binnentuinen en, en nou ja, van alles wat daar te zien en te beleven is... in stilte en schoonheid en natuur en seizoenen. Het onderhoud alleen al konden ze niet meer voor elkaar krijgen. Dus dat, ik had wel het gevoel, dit staat, dit, dit gaat bijna gesloten worden. Ja. Nee, dat en dat is precies wat jullie nu in Drie Monniken ja, waren, Precies. zien. Ja, ja. um, ik dacht net dat er iemand anders iets wilde weten over het stanislavski fragment, Maar dat is geloof ik niet het geval, dus die is alweer weg. Um, weet je wat Dan gaan we eerst, Bert, nog even muziek laten oh, horen. Je... iets, iets van, een van die platen die jij ja, ja, kwijt bent wat er, wat er ja, Ik weet niet welke het is, welke, wat, wat, wat we hier horen eigenlijk. Heb je een idee nu? Nou, van de dingen die... die uh, nou, wat ook wel heel mooi is, maar ik weet niet nou, oh, we of proberen. jullie dat klaar hebben staan... is die uh, Julian Bream, dat... Dat is Bach. Dat is Bach. Dat is... Of moet je dat uh, later op de avond nog nee. doen? Nee, waarom? Dat is ook een wereld van... Uh, ik kijk even naar Ronald, onze technicus. om te Kijken of hij dat klaar heeft staan. Els? Julian Bream, de Bach, de boeré. Ja, zie je dat de boeré is het sleutelwoord. Junim Bream, Boeré van Bach. Op gitaar. Op gitaar. Hij is een fantastische gitarist. Het was eigenlijk een van mijn eerste uh, kennismakingen met Bach. Omdat ik dus. Ook op... in die jaren. Hè, ja, waar de... we nu over spreken. Ja, ja, ja. Ik, ik was een jaar of 18, 20. En, uh, Nog steeds het hoofd vol van gitaren. gitaren natuurlijk. En ja. Ja. Je kent de, ik kende deze uitvoering Boeré van Jatro Tool. Ja, ja. Dat is een pop-muzikant. Uh, ja, een ja. Ja, groep. En, uh, en dit, ik hoorde dit en ik was helemaal verkocht. Ik dacht, dit, dit is fantastisch, Bach. Ik heb meteen uh, een LP gekocht van Julian Breams. Uh, allemaal met, met uh, stukken van Bach. Ja. Heerlijk. Klassieke, maar klassieke, waar ook een soort tijdloosheid in zit, hè? Ja, in, muziek, in deze muziek zeker en natuurlijk. Maar alhoewel het mij wel meteen aan een aan, aan luid. Je, je, ja, uh, ja, Junior Bream ja. uh, kan ook heel mooi luid uh, spelen. En je hoort het ook in zijn manier van, van, van, van, van spelen met die gitaar. Dat... Dan zit je in een andere tijdsdimensie. Er ja, ja. veel ruimte om je heen, veel ruimte om de nood heen. Ank, goeienacht. Goeienacht, dag. Ik lees dat jij de dochter van Louis Bouwmeester bent. Nee, dat, dat ben ik niet. Ik oh. ben aangetrouwd. Oh. Ik ben, en ik ben dus, dus pak weg pakweg uh, een heleboel jaren... voor 48 49 jaar getrouwd met de kleinzoon... de achterkleinzoon van Louis Bouwmees. Oké, okay, grote toneel... Uh, en in het uh, eerste spelen. gesprek, het eerste uur... kwam ja. aan de orde dat er een sprake was van een Louis door. Ja. En die Louis door... En Ik heb het verhaal verder gevolgd. Het, was eigenlijk, het is eigenlijk meer een onbollig verhaaltje, anekdotisch. Ja, misschien. altijd goed. Het is dus zo dat de, de, de, de opmerking van uh, voor stemming gedaan te hebben... en dan daarna het liefst meteen verdwijnen en naar huis gaan. Ja. En een van de, ja, god, tientallen, honderden misschien wel... verhalen was dat Bouwmeester. En die speelde dan met de oma Bouwmeester, Louise Bouwmeester. Was een schoondochter... En de, de voorstellingen destijds waren natuurlijk met een heel andere inzet. Heel veel meer pathos en ongeveer... Maar ja, met schuim op de mond en, en een, een mariage die er niet omloog. En, en dan stond zij in de coulissen. En ik heb dat inderdaad uit de eerste hand in de coulissen. En dan moest ze daarna nog op. En dan was die man eigenlijk om naar te kijken alleen al doodeng. Enfin... Het is kennelijk allemaal toch nog wel goed afgelopen. En dan kwam hij eraf. En dan zei die man die daar zo verschrikkelijk had staan... te keer die zei van... Was je bang? Kom, we gaan een boterham met Zwitserse kaas eten. <tie> en dan ging altijd meteen weg. En dan ging hij een boterhammetje met Zwitserse kaas eten. En dat vond ik zo'n lollig verhaal. Terug. Want die had dus ook kennelijk de behoefte aan een soort eenvoud, ja. aan een alleen zijn. Terug in de realiteit of zo, en liefst dan eenvoudig. Ja, zoiets zou het wel geweest zijn. Weg, weg uit, de, uit de, de, de plaats van de verbeelding. Ik heb die man immers nooit gezien, want hij is in 25 overleden ja, en ik heb hem naderhand dus op film waargenomen en ja. Heb jij iets met toneel, de... toch? Ank, heb jij iets met toneel? Niet echt met toneel, meer meer. We hebben dus. Uh, ja, als ik daarover ga vertellen. Het is dus zo dat uh, kinderen uit dergelijke geslachten. En onder andere het bouwmeestergeslacht, dat was niet mis. Die, uh, daar hoorde mijn man eigenlijk ook bij. Uh, die komen daar niet ongeschonden tevoorschijn. Waarom niet? Ik, nou, nou, omdat de, de, de, de, de man die dus het belangrijkste was in het geval waar ik dus nu over praat, ja. dat was inderdaad Louis Bouwmeester. Dat was de man die wel heel ijdel was, maar in feite heel simpel. Ja. Als ik alle verhalen ja, ja. goed heb geregistreerd. En de mensen die daar omheen zitten, die ontlenen zich een, een, een, een, zekere, een zeker aanzien wat niet helemaal juist is. Ik geloof dat ik het ongeveer goed okay, samen aan, het, aan, Ze ontleden dat aanzien aan de nabijheid van die grote toneelspeler. Van die grote man. En die grote oh. man die, die, was overigens wel altijd uh, in zijn rol. Ja. Het is zo dat hij ooit... Ze woonden in Rijswijk op de Levendaal aan... en toen was het zo dat hij een... Een, een konijn aan het slachten was, want dat deed hij ook tussendoor nog. Of aan het zillen was, in ieder geval, hij was ergens mee bezig. En toen was er sprake van bloed en een mes. En toen ging de bel, <lacht> en toen ging hij de deur open doen. <lacht> en degene die dus aan de deur kwam, die heeft met een, een enorme gilde benen genomen. Ja, goed, dat we nooit goed. Achterhaald het was. Ja. Altijd maar... live than life. Uh, Bert, hè? heb jij wel eens een konijn gevild? Nee, ik, nee, ik heb een nog nooit de konijven gefilmd. Nee, nee, nee. Ik eet ze niet, maar dan ja. zou ik hem toch gefilmd ja. halen. Maar ik dacht, god, dat is grappig. Wat een goed verhaal, te ja. Te ja. mooi. Uh, uh, ijdelheid, Bert, is dat een drijfveer? Dat is een drijfveer. Voor jou als ik Voor mij denk ik niet, nee. Ik denk niet dat het echt nodig is. Nee, dat denk ik ook niet. Als je het nog in huis hebt, nee. Ja. Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Nee, dat is niet ik, nodig. Maar aandacht, want jij zegt... Ik bedoel, prijzen... Aandacht wel. Ik heb die, hele die, die familie is gigantisch groot. hè? Ja. Alles was, was, was, was, hoorde bij elkaar. Uh, er waren uh, nou ja, onwaarschijnlijk. Ja. Onflink. Die heb ik ook heel veel meegemaakt. Maar dat was een neef. Okay. Nou, dat was ook een geweldige man. Ja. Maar dat doet er verder niet toe. Bouwmeester was dus wel degelijk. Anekdote was dat hij op een zeker moment. Want hij speelde zijn rollen in de Nederlandse tekst, in, in Parijs en in Wenen. En dan uh, was het zo dat hij in het Boerigtheater in Wenen onder andere... een gigantisch applaus kreeg. En dat was totaal ongebruikelijk. Het zijn, het zijn ontzettend leuke verhalen, als ja. ik ze weer terughaal Maar in nou... ieder geval, dat was daar gebeurd. En toen deed hij zijn make-up af. Dat kon oma zo mooi zeggen. En zonder make-up was het gewoon een wat kleine man... die... die, die, die ja... Dat viel niet op. Een, bo een boterhammetje toen... met Zwitserse kaas wilde eten. Ja, bijvoorbeeld. voorbeeld. En die zat in de trein op een gegeven moment terug van Wenen naar Amsterdam. Want dat ging toen zo. En uh, toen zat er tegenover hem in het coupé zat er een, een meneer de krant te lezen. En die zat het verslag te lezen van het enorme spektakel in het Boerigtheater. Maar hij herkende natuurlijk Bouwmeester niet. Dat heeft hij helemaal niet fijn gevonden. Nee. Ja. <laughs> op een gegeven moment heeft hij het ook niet meer kunnen verkroppen. Toen heeft hij op de krant gewezen... En op zichzelf met de mededeling je. <laughs> <laughs> dat vind zo kostelijk. Maar dus ijdelheid wel degelijk. Ja, Louis Bouwmeester. Ank, mooie verhalen van de familie van de, de bouwmeesters. Dank je wel. Oké, okay, ik hoop dat er nog een heleboel meer komen. Ja, dat zou mooi zijn. Dank je wel. zijn u er nog. Dag. Dank je. Dag. Rijswijk. Uh, dus uh, dat wist ja. ik niet, Louis Bouwmeester uit Rijswijk. En nog wel de Leeuwen Want daar ligt een uh, groot deel ook uh, van, van mijn familie. Ja, in de Leeuwen dat is mijn. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, waar mijn uh, moeder heeft gewoond. Echt waar? Naam. Ja. Vlak, bij de, vlak bij de bouwmeester? Ja, dat wist ik helemaal niet. Kijk, zo zie je waar zo'n radio-uitzending al niet, al niet goed voor is, natuurlijk. Hè. Um, uh, misschien, ik, eigenlijk, toch nog even. Ik wil eigenlijk ook nog even. heel graag een fragment horen uit Drie Monniken. Kan ja. ja, dat? Ja, dat kan Want wel. Ik denk, maar weet je Ik, je, ik, ik vind, vind dat het zo... Zullen, zo dat zo... is helemaal niet goed misschien om dat te nee, vragen. Nee, nee, nee, maar dat kan ik. Dat doe ik wel voor je. Maar ik zit ook niet hier om alleen maar deze voorstelling te nee, promoten. Dat nee, dat is ook zo. En ik, ik, ik wil graag met iedereen maar praten Maar wat mij dingen. betreft uh, doe je ook iets uit een andere voorstelling. Ja, maar dat, dat, dat... heb ik niet bij me. Dat is ik niet paraat, zeg. Ja. Ja. Je bent niet zo'n acteur die nu nog, als ik zeg... King Corren of uh, Lena en Willem, uh, die, die dan... Of uh, Platonov, of, ja. nee. die dan meteen... Er well, zijn acteurs die dat kunnen, hè? Ja, Teksten die, die van 25 jaar geleden die opeens... Ja, Moeiteloos en, terugkomen. Gijs was, schat, die kent uh, alles van Shakespeare bijna uit zijn hoofd. Dat is wel handig af en toe. Ja. kan je ook veel indruk mee maken. Ja. Ook bij studenten ja. werkt dat altijd goed. Ik heb dat niet. Ja. Ik, uh, ik heb net uh, Obi gespeeld. Dus de geit of weer Sylvia. Als jij mij nou zou vragen, mijn eerste zin. En dat is dus net een, een, een anderhalve maand geleden dat ik dat voor het laatst gespeeld wat heb. Is die, wat, wat is de eerste zin? je moet ze op. Uh, er zitten duizend man in de zaal. Ja, nou, Ria vraagt aan mij, hoe laat komen ze? Ja, hoe laat komen ze? En dan zeg ik, wat? Ja. En dan twee keer, wat? <laughs> we hebben trouwens een fragmentje uit uh, van YouTube, uh, plukken we even. Dan horen we jou minder als wel Ria, die dus net ontdekt heeft... dat jij, architect, um, verliefd bent geworden op een geit. Nou, dan gaat ze even keer. Ria Eimers. Er kan altijd iets raars gebeuren, Iets dat niet in de spelregel staat. Doodgaan. Voordat je eraan toe bent om er zelfs maar aan te denken. Een beroerte. Waardoor je tegenover een plant zit die vorige week nog je man was. Of dat je uit elkaar groeit. Heel geleidelijk. Zo geleidelijk dat je het niet eens in de gaten hebt. Of heel plotseling. Nou, Dat gebeurt niet zo vaak, maar dat kan ook. Of je leest ook wel eens van echtgenoten. Wat een rotwoord eigenlijk, hè. Echtgenoten. Die ineens jurken aan gaan trekken. Van jou of van hunzelf of vrouwen die pot worden. Maar als er iets is waar je niet aan denkt... hoe raar je ook in elkaar zit... dan is het wel bestialiteit. Nee, alsjeblieft, je snapt het niet. Het neuken van beesten. Ja, alsjeblieft. Nee, dat denk je toch niet aan? Dat zie je toch over het hoofd als mogelijkheid in het leven? God, wanneer zouden die achter het vee aan gaan zitten? Ik zal mijn moeder eens vragen... Of mijn vader dat ook deed. En hoe zij daarmee om is gegaan. Nee, dat denk je toch niet over na. Dat komt niet eens in je op. Ja. Nou, mm. vind ik echt leuk om Ria zo toch? weer te horen. Ja, nee. briljant. Ja, Ria, briljant. En dan zie je dus, zie, zie, zie, zie jou, Bert Luppes, daar tegenover zitten... echt zo sneu, zo eenzaam te wezen. Nou, dat is ook wel een... een insteek geweest, als je dat zo ja. mag zeggen, van het interpreteren van die rol. Ik wilde daar ook die eenzaamheid van die man uh, voelbaar maken. Van, hoe vertel je dus aan je directe omgeving, aan je vrouw, aan je vriend en aan je zoon, dat je dus verliefd bent op een geit. En dat is natuurlijk lachwekkend. Dat, uh, dat snap ik ook wel. Maar ik heb het heel serieus uh, willen, ja. willen doen. Omdat je dan... Het gaat natuurlijk niet alleen over... verliefd worden op een geit. Er zit het is, natuurlijk... Het constant. Een beeld voor alles wat anders is, afwijkend is... Ja, en, en waarmee je dan op jezelf teruggeworpen wordt. Ja, en dat, dat, ja. Wou, daar, wou ik, daar wou ik het wel serieus over hebben. Want ja. da, dat is natuurlijk wel iets waar we op dit moment... in onze maatschappij dagelijks mee geconfronteerd worden. Alles wat anders is... of uh, anders, anders uitziet, anders praat, anders eet... Ja. daar hebben wij al uh, een grote moeite mee uh, hier. Jammer ja. genoeg. En dan kan je dan in het theater... Juist weer een mooi ja, pleidooi voor houden in feite. Of... Ja, ja dat, dat, maar de voorstelling gaat ook over meer dan dat. Hoor. Ja. Dus uh, dat, dat zijn allemaal dingen waar ik het in het eerste uur ook al een beetje over had. Ja. Uh, mensen moeten naar toneel leren kijken. Als, uh, gewoon genieten. Ja. Gewoon kijken. Van de wereld die er is. Die ja en, en, en pak eruit wat, wat, wat je eruit wil pakken. Het is altijd goed wat jij eruit pakt. Nou ja, er zitten twee Eigenlijk is dat een parallel voor mij met bijvoorbeeld drie monniken, dat waar ik het heel in het begin over, waar we aanraakten, dat dat, dat eigenlijk zich afspeelt, zo'n voorstelling, op het grensvlak van wat hilarisch is of absurd is, en bijna heilig is. Mm -hmm. Goddelijke dingen. Maar eigenlijk misschien wel allebei tegelijk is. Mm -hmm. Drie mannen die monniken spelen, mm -hmm. maar ook wel aan de grens van het mysterie zitten. Een groot mysterie, stilte en alles. Bij zo'n man die verlieft op een geit zit je bij hetzelfde. Het gaat over liefde, maar ook iets wat belachelijk is. Tegelijkertijd. Dat vind ik altijd wel ongelooflijk bijzonder. Dat theater, of kunst in het algemeen, aan dat soort dingen kan raken... waarbij dingen ja, iets zijn, namelijk en tegelijkertijd belachelijk... en heel erg mooi. Ja, dat, dat, dat maakt ook dat het een levende kunst is. Ja. En dat is zo fantastisch om daarbij te zijn... Wij zijn natuurlijk heel erg gewend om naar televisie en film te kijken. Daar zijn wij niet echt bij. Maar als je daar ook daadwerkelijk uh, twee meter vanaf van bent... Mm. dan voel je en ruik je dat dilemma. Dan, dan, dan, dan is het zo aanwezig, dat leven... met, met al die elementen waar Precies. jij het over hebt. Ja. En dat is heerlijk om te spelen. Sommige rollen hebben dat minder. Jij hebt het dan eigenlijk als dat... Als dat soort elementen waar jij het nu over hebt... als dat in een rol zit, dan heb je het echt vaak over karakterrollen. Ja. En dat vind ik heerlijk om te spelen. Maar ik, ik, ik vind het ook, en dat is een ervaring die ik een, een jaar of anderhalf geleden... kon ik in, in het toneelhuis een rol spelen. In de voorstelling Under the Volcano. Het toneelhuis is het grootste gezelschap in Antwerpen. In, in, en wij hebben daar under de voorkeur nog gemaakt met giekassiers die heel erg met beelden werkt. En daar was niet zoveel sprake van inleving, maar veel meer van dienstbaar opstellen om het verhaal te vertellen. Ja. En dat vond ik een hele prettige ervaring. Ja. En het dat was een nieuwe nieuw nieuwe stap, stapje, eigenlijk in jouw carrière. Ja, ik, ik ben sinds uh, een aantal jaren freelance uh, nu. Dat, dat rond ik nu, dit jaar rond ik dat af. En uh, dat vond ik een heerlijke uitstap. Ja. Ook omdat uh, als je in Antwerpen werkt... dan zit je in de Boerla en dat is dan vol. En er zitten 400 mensen en je speelt zo'n voorstelling. De, de, de theatergezelschappen in België hebben connecties met uh, Frankrijk. We hebben twee weken in Parijs gestaan. Daar sta je echt lekker, dan sta je elke avond voor 700 man te spelen. Ja, dat, dat, dat, feest. Is, niet, dat is feest. Maar nogmaals, in Nederland... Als je hier een voorstelling speelt en er zitten veertig man in... dan speel ik met diezelfde ja. energie en dezelfde concentratie. Want eigenlijk maakt het me dan ook niet meer uit. Als ik eenmaal begonnen ben, dan... dan... Zijn het zijn toch veertig mensen? Ja. Mm -hmm. geweest in Casaluna, Jan Akkerman. Ja, fantastisch. Gitarist. Ja, zo fantastisch. Hè? Je hoort hoe die, hoe die dat opbouwt. En dan eindigt hij ergens bij, bij uh, uh, Hot Club de France, uh, ja. bij uh, Django Reinhardt. Ja. Uh, ik heb hem vaak gezien, Jan Akkerman, uh, in de tijd van Brainbox. Uh, met Cas Lux. En, ja. uh, Pierre van der Linden, geloof ik. En uh, daarna met Focus, uh, Thijs van Leer. Hans Waterman, geloof ik, op Druns. Ja. Dat was, dat was hem, dat... hem bewonderde hij ook. Speelde je ja, ja. hem ook in die winkel in uh, Cervas? Nou, ja, nee, dat, dat, ja, precies. Nee. Cervas, ja nee, ja, nee, ik bewonderde hem. En nog steeds Jan Akkerman. Hij had ook een speciale techniek toen in die tijd. Dat, dat, dat ging je we allemaal nadoen. Dan had hij met zijn pink uh, uh, zat hij dan aan zijn volumeknop en dan raakte hij een snaar aan en, en dan kreeg, kreeg hij zo zeurend geluid. Nee, en dat ja. was uniek. Uh, nee. uh, yeah. <laughs> Lekker. Lekker. Uh, uh, even die platen die dus uh, ooit zijn achtergebleven bij een, uh, een ex-geliefde. Van uh, Bert Lubbers in dit geval. Overigens, uh, een gitaarspeler, dat was dus al, al vroeg een droom. Dit, dit is in zo'n zo stuk van Akkerman: daar zit een enorme vrijheid. Mm -hmm. Is dat iets wat je als acteur. ook kunt hebben, vrijheid? Jij? Is dat ook waar je naar op zoek bent uiteindelijk? Well, ja. Wat is dat dan precies? Ja, dat, wat is dat dan precies? Kijk, vaak is de beperking de grootste vrijheid. Ja. ja, dat is een cliché, maar dat geldt voor acteurs ook. Als je je kan beperken als acteur en daarin... Hm. Je vrijheid neemt. Ja, ja. En dan is dan is. Dan kan, dan kan alles, dan kan alles, dat kan alles weer. weer. Maar bijvoorbeeld concreet je speelt een monnik, die dus het klooster uitgeschopt wordt, denk ik. Ja, we, nou ja, ja weg. Ze, ze moeten weg. ze kunnen ja. het niet meer bol werken. En wat is dan wat voor soort beperking leg jij jezelf dan op? Want het is bijna niet te spelen, een monnik. Dus hoe werkt het dan nu concreet? Ja, dat vind ik een goede vraag, maar ook wel moeilijk te beantwoorden. Ik heb het idee. Dat ik nog te weinig beperkingen mezelf okay. opleg. Op je mag dit moment. Nog, je mag nog te veel. Ik mag nog te veel van mezelf. En uh, ja. dat heeft ook wel te maken met de manier van repeteren. We, we zijn met z'n drieën. En Vloerhuiger uh, die, die dus, de, dus het regisseert... laat het heel erg aan ons over. En ja. komt uh, na een aantal dagen dan kijken. En geeft dan haar opmerking. Maar we, we maken het eigenlijk met z'n drieën. Ja. En dat is een hele grote vrijheid. En we regisseren elkaar en dat, dat, dat accepteren we. En dat gaat op een ontzettend goede manier. En het is heerlijk om weer zo puur uh, een, een toneelstuk te maken. Of die tekst te veroveren en daar dus mee bezig te zijn. Om die op een goede manier op dat toneel te, ja. te, te, te brengen. Maar het is ook tevens lastig... omdat je ja, met ja. zo'n dubbele petten op, op zit. Gijs Scholten van Aschad, waar je net, nee. net al verwees... vergelijkt het toneelspelen met jazz. Nou, dan zitten we vlak bij Jan Akkerman. Altijd analyseer ik als acteur eerst... uit een interview met Kester Fierix. En met respect de structuur van een geschreven tekst... om die daarna ruktzichtloos naar mijn hand te zetten. Vergelijk het met jazz... Pas als de muzikant de oorspronkelijke structuur in zijn lijf heeft, kan hij loskomen van de maten en noten. Toneelspelen is een kwestie van ademhalen. Hm. Het leven van de acteur komt met de adem. Hm. Zonder adem geen gevoel. Hm. Maar hoe bereik je dat? Ja. Hoe doe jij dat? Ik vind dat? het wel mooi gezegd hoor. En... En, uh, dus, zo heeft elke acteur uh, zijn stokpaardjes ja. als hij het heeft over zijn vak. Wat is het jouwe? Ik ben niet bang op het toneel. Ik heb dat op een gegeven ogenblik ervaren... dat ik dat zo fantastisch vond om op dat toneel te staan. En dat was een, een klik. En ik ben gewoon niet bang op het toneel. Hm. Voor niks? Nee. Het dagelijks leven wel, maar op het toneel ben ik niet bang. En ben ik dus niet bang om het fout te doen. Ja. Maar dat, maar dat is ook vrijheid. Ja, het is, is een enorme, enorme vrijheid. vrijheid. Ja. Als, je, als, je, als, je, als je dat ervaart. Dat je, dat je ja. niet bang bent. Terwijl ik wel bang ben. Ja. Kan je alles spelen? Nee, de monnik was al moeilijk. Ik zat, wij zitten natuurlijk hè, deze dagen te kijken naar het proces van Breivik. Ja. Ik weet niet of je die beelden volgt. Ik je heb zit... net even wat gezien op het journaal. Ja, schrik me dood. Maar... Zou je Breivik kunnen spelen? Ja. Dat zou kunnen, ja. Waarom? Dat vind ik dan toch. Dat is toch wonderlijk, Bert. Dat je van de monnik mm -hmm. constateert hè, in het pro proces. Van ja, dat, dat, daar is een grens. Daar, daar kom ik niet bij. Van Breivik kan je het wel. Ja. Het ging vandaag in een kunststof over Jeroen Willems. Die ongelooflijk goed echt het, het kwaad bijna kan personifieren. Mm -hmm. Wat is er toch in theater en kunst dat dat, dat, dat moet doen? En misschien is het wel heel nuttig hoor, dat weet ik niet. Dat, maar hoe, hoe weet jij dat jij Breivik kan spelen? Zou kunnen spelen. Nou, Breivik is een karakter. Dat is een. Dat kan ik naar kijken als ik hem zie dan op ja. televisie en dan be, zie, dan, dan kan, ik, kan ik me daar ja kan ik me daar iets bij voorstellen, omdat het een karakter is. Bernard de Wulf, de schrijver van Drie Monniken, die heeft geschreven Monnik A, Monnik B en Monnik C dat zijn nog geen karakters. Hm. Dus dat is, dat is wel een ander element, hoor. Ja, dus dat, is, dat, dat, dat, dat, dat komt er dan nog even ja, komt er nog bij. Ja. Dus dat maakt het voor Titus en voor Paul en voor mij... extra moeilijk. Ja. Omdat dat geen karakters zijn nog. Ja. Die moeten wij ontdekken in die tekst. En die tekst, die schrijf, dat is een vrij absurde tekst. Ja. Daarom zeg ik ook meteen... Brijfik kan ik wel spelen en een monnik niet. Natuurlijk kan ik een monnik ook spelen, dat ga ik doen. En ik kom steeds meer in dat karakter van die monnik. Maar ik heb daar veel... Ja, dat, dat, dat was nog niet uh, aanwezig, dat karakter. Terwijl Brijfik, dat is aanwezig. Een monnik heeft een zeker in zijn persoonlijkheid... Weggegeven, ja, als wat het, is, het kenmerk dus van een monnik is toch ja. ook dat je zonder ego ja. leeft. Ja. Dat kun je van, de, van Breivik niet zeggen. Nee. Ja. Zo, het zou, het zou wat zijn. Ja. Ik vind het verbijsterend als je naar die man zit ja. te kijken. Want in die, dat opzicht snap ik er weer niks van. De vraag, is hij nou gek of is hij wel toerekeningsvatbaar? Gaat het om de ideeën die niet deugen? Maar dat is toch wat jij net ook zelf zegt. Dat ja. is toch het, eigenlijk het mooie... Een moeilijk woord in dit geval ja. in dit verband van dat je zegt het is en dit en dat ja precies en, en dan ja. heb je daar waar de, die twee, dat je niet meer weet wat het is daar vind ik het interessant ja. om ja. me daar uh, uh, ja. mee bezig te zijn als toneelspeler. Little wing, kleine vleugel. Nou ja, misschien is dat Bert, Bert Luppers wel heel toepasselijk. Jimi Hendrix hier op gitaar. Van dat, dat die vl met twee vleugels, dat je dan opstijgt naar een andere wereld. Ja. Die van de verbeelding, waar het allemaal gaat. Dit ken je niet eens. Nee, ik kende deze versie niet. Hmm. Ik twijfelde eerst Jammer even. Of of het, ja, dat is een fantastisch <laughs> nummer trouwens. Hè. En Jimi Hendrix, hè, echt de, de, de gitar, de gitarist, ja. virtuoos En hij heeft dit nummer gemaakt. En heeft hij, uh, uh, de, dan ging hij ook weer nieuwe dingen uitproberen. Het uh, was een speaker, was een Lesliebox. Dat, ja. dat, was normaal, dat is normaal zo, zo'n zo, zo ventilator die in zo'n speakerbox uh, ronddraait. Uh, en dat is meestal voor een orgel. Gebruiken ze die Leslie-boxen? Maar hij plugde zijn gitaar daarin en dan kreeg, kreeg dus speciaal effect. Bij dit, bij dit nummer deed hij dat bij, een andere, uh, mm. bij, bij, bij de originele uh, versie. Zo'n zo uitvinder, avonturier. Ja, daarna heel veel effect op zijn bamba-pedalen en zo. Weet je. Mm. Was... Maar eigenlijk had je een andere versie willen horen? Nee, nee ik vind het uh, heerlijk om te horen. Uh, heel mooi. Dan zit je al een hele tijd met het script open van drie monniken. Ja. Om toch ons ook nog uiteindelijk even een keer een fragment te laten horen uit de voorstelling <lacht> waar jullie nog steeds mee aan het repeteren zijn... en zoeken zijn van monnik A. Of ben je inmiddels monnik B geworden? De monnik in ieder geval die zelf denkt... Je bent monnik B geworden. De ja. man die de, zal besluiten om weg te gaan. Want die denkt, ja, er is een nog wel een ander leven. Laat eens iets horen als je wil. Ik lees het voor. Dit heb ik gevonden in een agenda van Dom Bruno... Die heeft hij me nog gegeven als afscheid. Het is een jaarlijkse biecht. Hij had een mooi handschrift. Ik heb dit al vaak opnieuw gelezen. Wilt u het horen? Ja, graag. Ja. In zaken armoede. Mijn kledij niet genoeg herstelt. De perenbomen in mijn tuin verwaarloosd. Een bijl in de sneeuw laten liggen, een pen niet teruggegeven aan de prior, een lamp gebroken tijdens het koor, mijn arbeid gescheurd door onoplettendheid, mijn wandelschoenen niet schoongemaakt, mijn gebedenboek vergeten in het gastenhuis, een wandelstok gebroken, een roet laten smeulen in de schoorsteen. Het klooster verlaten in slordige kledij. Wat overschot van sider uit het raam gegooid... zodat er een stukje gras kapot is gegaan. Wilt u de rest ook horen? Ja, graag. In zaken naaste liefde. Regelmatig veranderingen in het uurrooster vergeten. Drie keer het baduur vergeten. Vijf keer naar de verkeerde kapel gelopen om de mis te celebreren. Tweemaal de koorrepetitie vergeten. Misprijzen getoond voor de fouten van anderen. Te hard de bel geluid van een andere monnik. Ongeduldig geweest met een novice. Over een buur geklommen tijdens het koor. Getreuseld bij het doorgeven van dingen. Bazige opmerkingen gemaakt. Opmerkingen gemaakt over achterblijvers. In zaken... Gehoorzaamheid. Vaak de cel verlaten. Te weinig op de hoogte van de statuten. Een hek opengelaten dat altijd dicht moet zijn. Ambitie en concurrentie vertoont. Monnik B. Ja. Monnik Bert. U mag naar buiten. Dank De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV CRV.